Mijn naam is Piet. Ik ben 18 en ik zit op dit ogenblik alleen op mijn kamer. Het is elf uur in de nacht, maar nog zo warm en zwoel dat ik onmogelijk kan slapen. In en om het huis hangt een diepe doodse stilte. Er gaat iets dreigends van uit en ik heb het gevoel dat er elk ogenblik iets gaat gebeuren. Wat het zal zijn, weet ik niet, maar ik ben er zeker van dat er iets ongewoons aan de hand is. Wat zullen we nu krijgen? Piet. Piet. de oven. Kan dat Marleen zijn? Maak toch de deur open, Piet. Zeg, Marleen, wat wil jij nog zo laat? Stil, niet zo luid. En sluit weer de deur. Zeg, wat doe jij geheimzinnig? Trouwens, waarom ben je nog niet naar bed? Jij bent toch ook nog klaar wakker? Ik kan niet slapen door de warmte. Ik even min. Maar er is nog wat anders ook. Zeg op. Er gebeuren rare dingen in en om het huis, Piet. <laughs> Hoe kom je erbij? Het is nog nooit zo kalm en rustig geweest als juist nu. Maar dat is net wat ik bedoel. Het is veel te rustig. En vind jij het normaal dat we om januari... nog van de hele dag niet te zien hebben gekregen? En dat Coralis al door ontwijkende antwoorden geeft... als we hem wat vragen? Volgens mij... Werkt oom Januari aan een nieuwe uitvinding en wil hij niet gestoord worden? Dat is alles. Mooi. Maar waarom zegt Coralis ons dat dan niet? En waarom mogen wij niet weten wat oom Januari precies uitricht? Daar zal hij wel zijn redenen voor hebben. Kom meisje, ga weer naar je kamer en probeer te slapen. Nee, want er is nog wat. Wat? Net voor ik naar je kamer kwam, heb ik Coralis de tuin in zien sluipen. <lacht> hij zal een luchtje willen scheppen. Mogelijk. Maar ik heb nooit geweten dat je een geweer nodig hebt om een luchtje te scheppen. Wil jij beweren dat Coralis gewapend was? Ik heb het duidelijk gezien. Piet, ik herhaal dat hier iets eigenaardigs aan de hand is. Je kunt gelijk hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij er ons mogen mee bemoeien. Ik zeg je dat je naar je kamer moet gaan morgenochtend. Zullen we Coralis om uitleg vragen. Ach man, met jou valt nooit te praten. Maar goed, als jij bang bent en zomaar alles laat gebeuren... ...dan zal ik verder een oogje in zeil houden. te rusten, dappere broer. Marleen... Haal geen dwaasheden uit, hoor je. Stel je gerust. Ik weet best wat ik doe en wat Dat was mijn zus, Marleen. Zij schijnt dus ook gemerkt te hebben dat er iets ongewoons gaande is. Dat is niet zo best, want Marleen is 17 en dus een jaar jonger dan ik. Maar veel voortvarender en ook veel avontuurlijker aangelegd dan ik. Daar zouden moeilijkheden uit kunnen voortkomen. Om de zaken nu duidelijk te maken moet ik eerst vertellen wie oom Januari en Coralis zijn. Oom Januari is de broer van moeder. Hij is vooraan in de 50, een knap ingenieur en een groot uitvinder. Zedert de dood van onze ouders wonen Marleen en ik bij hem in, dat wil zeggen tijdens de vakanties, want gedurende het schooljaar zitten we op internaat. Corali's is de rechterhand van oom Januari. Een echte duivel doet al, die gelijktijdig voor knecht, keukenmeisje, tuinier, chauffeur en nog voor tientallen andere personages speelt. Hij is half in de dertig en oom Januari mag van geluk spreken hem als helper te hebben. Ja, maar goed, laten we nu terugkeren tot ons uitgangspunt. Vandaag is de grote vakantie begonnen en zijn Marleen en ik van kostschool thuisgekomen. We zijn hier vanmorgen vroeg aangekomen. Maar onze oom Januari hebben we nog met geen ogen te zien gekregen. Coralis, die we erover ondervraagd hebben, heeft niets los willen laten. Hij heeft enkel gezegd dat oom Januari druk bezig was. Hé, hey, wat krijgen we nu weer? Piet, Piet, Ben je weer daar? Ja, natuurlijk. Zeg, je hoort toch zelf ook dat vreemde geluid? En wat dan nog? Ik wil weten wat het is. Een of ander experiment van oom januari natuurlijk. Doe het licht uit en open het raam. Waarom? Dat geluid komt van ergens buiten. Doe het licht uit. Dan kunnen we naar buiten kijken zonder zelf gezien te worden. Oké. Okay. En nu het raam open. Ik zie een lichtschijn. Waar? Achter in de tuin. <hums> Maar wel, dat klopt dan toch met wat ik al dacht. Achter in de tuin staat de loods van oom Januari. En daarin is hij aan het werk. Welk werk doet hij daar zo midden in de nacht? Ik zeg je, Piet, dat er vreemde dingen gebeuren. Wel, nee. Het zou toch niet de eerste keer zijn... dat oom Januari de hele nacht in zijn loods doorbrengt? Dat niet. Want je vergeet één ding. Wat? Dat Coralis met een geweer in de tuin rondsluipt. Dat kun je toch niet meer normaal noemen? Of wel? Nou ja, dat is wel een beetje ongewoon. Wat jij een beetje ongewoon noemt. Ik vind het heel erg vreemd. En we gaan op onderzoek uit. Ben je gek? Ben je niet gek? Maar goed, als jij niet met me mee wilt, dan ga ik wel alleen. Tot straks, broer. Maar alleen wacht. Ben je al van idee veranderd? Je begaat een dwaasheid. Maar ik kan je niet alleen laten gaan. Och, dat kun je gerust hoor. Maar als je dan toch meegaat, moet je je stil houden. Kom, volg me maar naar buiten. roekeloze zus leidde me zonder aarzelen het huis uit en zo belanden we in de grote tuin die eigenlijk meer het uitzicht had van een verwilderd park. Helemaal achter in het park had oom Januari destijds een ruime loods laten optrekken om ongestoord te kunnen werken en experimenteren. Wat wil je nu eigenlijk doen? Naar de loods gaan natuurlijk. Ik wil weten wat oom Januari daar uitspookt. Kom mee. Hij maakt meer lawaai dan een hele kudde olifant. Wat was dat? Je hoeft je niet dood te schrikken. Het was enkel de roep van een uil. Ben je zeker dat het een uil is? Wat zou het anders zijn? Maar stil nu. We komen bij de loods. Handen op allebei. Oh, oh hemeltje lief. Ja, alleen, en jij het? Coralis, wat heb je ons aan het schrikken gemaakt, zeg? Wat doen jullie hier? We kwamen gewoon naar de loods, Coralis. Gewoon, zeg je? Zo midden in de nacht? Marleen, vertel me de waarheid. Dat zal ik doen, Coralis. Luister. Marleen denkt dat hier rare dingen gebeuren. Daarom mogen ze komen kijken. Over welke rare dingen heb je het? Kom aan, Koralis. We hebben onze ogen en oren niet in onze zak zitten, weet je? Ik heb je het huis zien uitsluipen met een geweer. Je hebt ons bijna neergeknald. Probeer ons dus niet maar wijs te maken dat hier niets aan de hand is. Je bent slimmer dan ik dacht. Als je dat maar goed weet, Coranis. En nu, vertel op. Wat is hier allemaal gaande? Kom mee in de loods. Ik zal het je uitleggen. O, heb je weer wat die uil Stil. Misschien is het geen uil. Wat kan het dan wel zijn? Dat wil je straks vernemen. Volg me en probeer zo weinig mogelijk gerucht te maken. Hier zijn we veiliger om te praten dan buiten. Veiliger? Wat bedoel je, Coralis? Wil je zeggen dat er gevaar dreigt, Coralys? Misschien wel, misschien niet. Coralis, hou alsjeblieft op met je raadslachtige antwoorden. Vertel ons wat er gaande is. Wel, eigenlijk is het eenvoudig. Professor Januari legt de laatste hand aan een belangrijke uitvinding. Oh, net wat ik al dacht. Ja, ja, maar nu geloof ik dat bepaalde mensen daarachter gekomen zijn. Mensen die er niet van af mochten weten. Bedoel je soms, Coralis, dat die nieuwe uitvinding een geheim is? En dat sommige mensen ze willen stelen? Dat vrees ik, ja. Oh, en daarom hou jij hier de wacht. Zo is het. Nou, ben je tevreden, nu je alles weet? Niet helemaal, Corralis. Wat wil je nog meer weten? Het geweer dat je daar hebt, betekent dat, dat die mensen uh, gevaarlijk zijn. Mensen die jacht maken op een belangrijke uitvinding zijn altijd gevaarlijk. Zou jij ze zomaar neerknallen, Corralis? <laughs> Wat ben jij bloeddorstig, Marleen? Nee, meisje, ik hou niet van geweld. Maar dat geweer dan? Ja, het is geen gewoon wapen. Het schiet geen kogels af, maar verdovende pijltjes. Wie door zo'n pijltje getroffen wordt, valt gewoon voor een tijdje in slaap. <hijst> dat is zeker ook weer een uitvinding van oom Jadiwari. Vanzelfsprekend. Maar nu je van alles op de hoogte bent, kun je maar best weer naar bed gaan en slapen. Daar heb je weer dat rare geluid. Heeft het iets te maken met de nieuwe uitvinding, Coralis? Natuurlijk. Ik wil er het fijne van weten. Nee, Marlene, niet doen! Niet naar binnen gaan! Zie je wel, je hebt het zijn in werking gebracht. De zapperde Pietjes. Wat heeft dat te betekenen? Dag, oom Januari. Marleen, wat doe jij hier? En, en, en Piet, en, en Coralis? Ja, wat moet dat hier allemaal? Uw negje is hier plotseling binnengedrongen, professor. Ik heb dat echt niet kunnen voorkomen. Ja, maar, ja, maar je weet toch dat ik niet gestoord wil worden? We willen je ook niet storen, oomje. We willen je enkel goeiedag komen zeggen. <laughs> een goeiedag komen zeggen? Midden in de nacht. Dat is het net, oompje. We zijn al van vanmorgen thuis van de kostschool en we hebben je nog niet te zien gekregen. <laughs> is, dat, is dat waar? Nou ja, neem het me niet kwalijk. Ik heb het ook zo druk gehad de laatste dagen. Hé, hey, is. wat is het rare geluid dat ik hoor? Ik ben bang dat het een sein is, professor. Een sein? Wat bedoel je met sein? Ja, ik heb je niet ongerust willen maken, maar... Ik geloof dat er kapers in de buurt zijn. Ka kapers? Kapers. Wat wil je daar nu weer mee zeggen? Ja, dat bepaalde mensen lucht gekregen hebben van uw nieuwe uitvinding... ...en dat ze er nader kennis mee willen maken. Coralis, je maakt me aan het schrikken. Je weet toch dat mijn uitvinding voorlopig streng geheim moet blijven? Zeker, professor. Daarom houd ik ook een oog in het zeil. Ik heb al de hele dag ongure kerels in de omgeving zien rondzwerven. Ik vrees dat ze vannacht hier binnen willen dringen. Dat is erg. Maar zeg eens, Coralis, Ja, professor? Als hier ongure kerels rondzwerven... ...kan dat toch gevaar opleveren voor Marleen en Piet? Oh, wij kunnen ons best verdedigen als dat nodig mocht zijn om januari. Mm, als ze gewoon op hun kamer gebleven waren, zou er geen vuiltje aan de lucht geweest zijn. Nu is het natuurlijk anders. Ja, zeg. Stel je voor dat we ze in het park ontmoeten? Ja, en daarom is het beter dat jullie nog even hier blijven. Terwijl ik ga kijken of de kust vrij is. Tot straks, jongens. Hm. Wel, wel. Kapers in de buurt, zegt Coralis. Hoe zijn die kerels erachter gekomen dat ik aan een nieuwe uitvinding werk? Om Januari. Ja, Marleen. Om Januari, mogen wij weten wat die uitvinding is? Marleen, dat mag je niet vragen. En waarom niet? Om Januari heeft toch gezegd dat het voorlopig geheim moet blijven? Voor vreemden, ja. Maar niet voor ons. Wij zijn toch familie? Hé, hey, toe, oompje. Alsjeblieft, v vertel wat meer over die nieuwe uitvinding. Ik ben dol nieuwsgierig geworden. Ja, eigenlijk had ik ermee willen wachten tot morgen. Maar goed, nu je toch al zoveel weet... ...zal ik je maar meteen van alles op de hoogte brengen. Kom, volg me. Marije, je handen thuis al, hoor je. Niks aanraken. Om duidelijk te zijn... ...moet ik weer een en ander vertellen. De loods... ...waarin we terecht waren gekomen... ...bestond uit drie delen. Ten eerste... ...de plaats waarin Coralis ons gebracht had. Ten tweede... ...het middendeel waar Marleen zomaar was binnengevallen. En ten derde... De ruimte waar Oom Januari ons nu heen leidde. Over het eerste vertrekje kan ik kort zijn. Het was een lege kamer waarin niets stond. Het middendeel zag eruit als een scheikundig laboratorium. En zoals je gehoord hebt, was de toegang ervan beveiligd door een alarmsysteem. Wat nu het derde deel betreft. Dat was dus de plaats waar zich de nieuwe uitvinding moest bevinden. Ik moet bekennen dat ik nu even nieuwsgierig was geworden als mijn zus om te vernemen wat we daar te zien zouden krijgen. Wel, daar heb je dan een nieuwe uitvinding. Maar dat lijkt wel een boot. Een boot of wielen? Zo zou je het kunnen noemen, ja. Om januari. Ja, uh, nee, maar alleen. neem me niet kwalijk, maar... Uh... Maar wat? Wel, uh, zo'n boot of wielen, dat is toch geen nieuwe uitvinding? Zoiets bestaat toch al lang? Ik geloof zelfs dat zo'n voertuig een am... Een Een amfibie bedoel je zeker? Ja, juist. Zo'n ding wordt amfibie genoemd. Omdat het zowel op het land als op het water thuis Ah, dat heb je goed opgemerkt, meisje. Maar toch is mijn uitvinding nog wat meer dan een gewoon amfibievoertuig, weet je. Wat is er dan voor speciaals aan? Kijk eens naar de naam die ik op de boek geschilderd heb. De duikende eend. De duikende eend? Wat een rare naam voor een boot. Waarom zo'n gekke naam oom januari? <laughs> Die naam is niet zo gek als het op het eerste gezicht lijkt, alleen. Denk goed na en zeg me dan wat een eend is. Een eend? Nu een eend is uh, is een eend hè? <laughs> wat een dom antwoord. Een eend is een zwemvogel oom januari. Goed gezegd jongen. Maar wat betekent dat? Een zwemvogel? Betekent dat het een vogel is die kan zwemmen? Een eend kan niet alleen zwemmen. Ze kan ook lopen. En vliegen. Nu zijn we waar we wezen moeten. Een eend kan zich zowel op het land als in het water en in de lucht verplaatsen, is het niet? Wel nu, dat kan mijn eend ook allemaal. Oom januari bedoelt u dat dit tuig ook nog kan vliegen? Je slaat de spijker op de kop. Maar daarbij komt nog dat mijn machine ook kan duiken. Onder water varen als een duikboot? Rijden, varen, vliegen en duiken, jawel. Maar, oom Janivari, dat is ongelooflijk. Nu begin ik te begrijpen waarom sommige mensen zoveel belang stellen in je duikende eend. Jan Dory, dat is waar ook. Er sluipen spionnen in de buurt rond. Dat was ik al glad vergeten. Coralie zal ze wel op afstand houden. Maar ik begrijp niet goed, oom Janivari, waarom je die uitvinding geheim wilt houden. Als reddingstoestel zal mijn duikende eend uitstekende diensten bewijzen, man. Veel grotere diensten ook dan een helikopter bijvoorbeeld. Dat zal wel. Ja, ja, maar als ze in verkeerde handen mocht vallen, kan er ook misbruik van gemaakt worden. Ze zouden er misschien wel een oorlogstuig van kunnen maken, snap je? En dat wil ik voorkomen. Om januari, mogen wij eens aan boord gaan? Ja, ja maar bekijk ze eerst goed aan de buitenkant. Maar niets aanvragen, hoor. De duikende eend zag eruit als een pleziervaartuig. Een jachtje met een scherpe boeg en een koepelvormige kajuit van plexiglas als bovenbouw. Wat het nogthans van een gewoon vaartuig onderscheidde, waren de vier wielen waar het op rustte. De twee heel korte vleugels aan weerszijde van de romp en het grote opstaande staartroer achteraan. Bovendien bevond zich boven op de kajuit een horizontale driebladige schroef, zoals bij een helikopter. Het ziet er een prachtig uit, oom Januari. Ja, en op het eerste gezicht kun je al zien dat het tot heel wat in staat is. Wat dat betreft zullen we moeten wachten op de eerste proefrit. Of, of moet ik zeggen proefvaart. Of proefvlucht. <laughs> Wanneer zal die gebeuren, oom Januari? Dat zou meteen kunnen, want alles is klaargekomen. Maar met die boeven in de buurt. Mm -hmm. Maar kom nu mee, dan zullen we binnen een kijkje nemen. Kom, kom maar mee. De kajuit was ruim. ...en ingericht als een comfortabele kampeerwagen. Met dit verschil dat zich vooraan een instrumentenbord... ...en het stuurmechanisme bevonden. Dit is de woonruimte en tevens de stuur, jongens. En nu zal ik jullie de ruimte in de rond tonen. Kom. Eerst het licht aanknippen. Zo, ga nu maar. Waartoe moet dit ruim dienen? Het zal dienst doen als voorraadkamer. Hier zullen we al onze voorraden en ons materiaal stouwen als we met de duikende eend op tocht gaan. Je zei, we oom Januari. Bedoel je soms dat... Uh... Dat uh, Marlene en ik mee mogen als je op reis gaat? Oh, ja. Wel, daar praten we later over. Kom nu mee naar het achterste gedeelte van de romp. Daar zijn de motoren in ondergebracht. Kijk maar. Het eigenaardige geluid dat we al twee keer gehoord hebben, was dat afkomstig van de motoren? Jawel. Luister maar, ik zet ze nog eens aan. Het gelijkt in niets op het geluid dat gewone motoren maken over januari. Dat komt omdat het geen gewone motoren zijn, man. Maar dat leg ik je later wel eens uit. Nu je het belangrijkste weet en gezien hebt, kunnen we het best allemaal naar bed gaan. Hm? Morgen zien we dan wel verder. Rechts jongens, en naar buiten. Ik zet de motoren af. Even later stonden we weer buiten de duikende eend. En toen viel me iets op. Iets zo eigenaardigs dat ik niet goed wist hoe ik er Oom Januari naar moest vragen. En toch was het heel belangrijk, want volgens mij had hij iets over het hoofd gezien bij de bouw van zijn duikende eend. Oom Januari, ja Piet? Er is iets wat ik niet goed begrijp: iets in verband met de duikende eend? Ja. Ja, Laten we daar morgenochtend maar over hebben. Het is te laat geworden. Ja, oom Januari, maar we moeten toch op de terugkeer van Coralis wachten... ...om hier weg te kunnen, hè? Ach, ja, dat is waar ook. Nu, stel dan maar je vraag. Wat zal dat zijn? Je duikende eend is namelijk groot, oom Januari. Mm -hmm. Alles bij elkaar genomen heeft ze ongeveer de afmetingen van een kleine vrachtauto. Is het niet? Dat zal wel ongeveer kloppen. Wel, dan denk ik dat je met één ding geen rekening gehouden hebt. Aha. en wat kan dat zijn? ...met de afmetingen van de werkplaatsuitgang. De poort is veel te smal. De duikende eend zal er nooit door naar buiten kunnen. Lieve help, dat was me nog niet opgevallen. Maar Piet heeft gelijk om januari. De uitgang is veel te smal. We zullen de muur moeten wegbreken... ...om de duikende eend naar buiten te krijgen. Ah, wel nee, wel nee. Dachten jullie nu echt dat om januari zo dom geweest zou zijn? Nee, jongens. We zullen op een heel gemakkelijke manier naar buiten kunnen, hoor. Hm, ik zie niet in hoe... Wat was dat? Mijn kop af, als dat geen geweerschotel was. O, oh, lieve help. Dat moeten dan de kerels zijn waar Coralus het over had. Het alarm zijn. Er wil iemand binnenkomen. Ja, ik ben het. Oef, het werd me te warm buiten. Wat is gebeurd, is? Dat leg ik straks wel uit. Helpen jullie mij eerst de poorten te barricaderen? Ja, ik bedoel toch niet dat die schurken hier willen binnendringen, Coralius? Ja, dat bedoel ik juist wel. Kom, Piet, help me om die zware werkbank voor de poort te schuiven. Schoren ze met die stevige balk om niet Kom, help mee! Wel, wel, wat een toestand. Zo, nu zullen ze de eerste ogenblikken wel niet binnenraken. Vertel ons dan wat er gebeurd is, Coralis. Net wat ik dacht dat er zou gebeuren, professor. Een viertal kerels zijn de tuin binnengedrongen en willen nu ook de lood binnendringen. Ja, maar Coralis, dat mogen ze niet. Ach. Hoor, daar heb je ze al, professor! Professor Januari! We weten dat je daar bent. Doe open! Of we beuken de poort in. Dat moet ik doen, Coralis. Zeker niet openmaken, professor. Maar Coralis, ze zullen de deur inbeuken. Als u ze, ze binnenlaat, sta ik niet in voor de gevolgen. Professor? Professor, voor de laatste maal doe open! Goed! Dan zullen we de grote middelen gebruiken. Kom maar, jongens! Aan. De poort zal het niet lang uithouden, Coralis. Vrees het ook. Kun je ze niet één voor één neerknallen als ze zich vertonen, Coralis? Eén of twee van die kerels zou ik wel onschadelijk kunnen maken. Als ze mezelf niet eerst de grazen nemen, natuurlijk. Zijn ze zelf ook gewapend? Wat een vraag, Piet. Je hebt toch zelf ook de schoten gehoord? Oh, maar ik heb een idee, ik. Kom aan. Iedereen de duikende eend in. Kom aan, kom aan, iedereen aan boord. Dat zal niet baten, oom Januari. Ook in de duikende eend zullen we niet veilig zitten. Ja, toch wel, toch wel. Kom aan, doe wat ik zeg. We zullen voor een verrassing zorgen. Vooruit dan, mensen. De vlugger, vlugger. We deden dus wat oom Januari ons vroeg en haasten ons de duikende eend in. Oom Januari zelf liep nog eerst vlug naar een schakelaar tegen de muur en drukte die naar beneden. Wat was daar het geval van? Dat het hele dak van de loods langzaam openschoof. Daardoor kreeg ik meteen antwoord op de vraag die ik gesteld had toen de vuurschoten waren afgegaan. De duikende eend hoefde niet door de smalle poort de loods uit te rijden. Ze kon gewoon loodrecht opstijgen en op die manier buiten raken. Oom Januari wipte op zijn beurt snel aan boord en ging achter het stuur zitten. Zien jullie nu wat we gaan doen? We gaan er gewoon met de duikende eend vandoor. Het zal meteen ook haar eerste proefvlucht worden. Opgelet, riem jullie stevig vast. Klaar? Daar gaan we dan. Net toen de duikende eend langzaam van de grond loskwam en zachtjes de hoogte inging, slaagden de onbekende boeven erin de gebarricadeerde loodsdeur open te krijgen. Ik kreeg ze in een glimp nog te zien. Ik zag hoe stom verbaasd ze naar onze duikende eend keken. Maar dat was het laatste beeld dat ik van ze opving. De duikende eend was buiten de loods uitgestegen en oom Januari liet het toestel nu pijlsnel de nachtelijke hemel ingaan. Waar hij ons met zijn wonderbaar toestel heen wou brengen, wisten we niet. Maar dat was niet zo belangrijk. Wat telde was dat we veilig weggekomen waren. In een volgende uitzending hoop ik jullie te kunnen vertellen hoe het allemaal verder gegaan is. Tot zo lang, meisjes en jongens.